6 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt dat het verkeer vanavond opnieuw veel last kan hebben van sneeuw. Daardoor kunnen de wegen snel spiegelglad worden. De buien kunnen gepaard gaan met windstoten, waardoor de situatie nog gevaarlijker wordt. De provincie Noord-Holland heeft niet genoeg strooizout meer om op alle provinciale wegen te strooien. Wel wordt op deze wegen met sneeuwschuivers gereden. Vannacht waren er meer ongelukken dan normaal in een weekend vanwege de sneeuwval. De gemeente Luik heeft mensen opgeroepen om huizen ter beschikking te stellen aan de mensen die door de explosie van deze week dakloos zijn geraakt. Zo'n 500 mensen hebben tijdelijk onderdak nodig. Ze woonden in de buurt van het appartementsgebouw dat woensdag instortte. Er vielen 12 doden en 21 mensen raakten gewond. Ruim 1 op de drie werknemers van DSB, die door het faillissement op straat kwamen te staan, heeft inmiddels ander werk... Volgens de curatoren hebben bijna 500 van de 1300 werknemers een nieuwe baan. Een deel van hen is als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan. Ruim 500 mensen werken nog bij DSB. Ze helpen de curatoren met de afwikkeling van het faillissement. Het gaat beter met de voedselvoorziening in Haiti. De Verenigde Naties hebben 16 distributiepunten opgezet in de hoofdstad Port-au-Prince om eten op systematische wijze uit te delen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 Normaal staat plus 2,8 graden. De laagste temperatuur werd deze maand gemeten in Stavoren, waar het een paar dagen geleden bijna min 16 werd. Het weer vanuit het noorden gaat het sneeuwen. Temperatuur schommelt rond het vriespunt. Ook morgen kan sneeuw vallen, al schijnt dan ook af en toe de zon. Dit was het...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 The menu entertainment for you. Van je naast me staan, mijn hart ging sneller slaan omdat jij zo verliefd nam.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 Het is uh, onze vriend van de show, Alex. Met Maisie Maisie. Hier bij CFM Zandwoord Entertainment for You. Hey Pascal, wat kunnen we het tweede deel verwachten? Nou, zometeen uh, krijgen we de zus van. De zus van René Schuurmans aan de telefoon. Want die heeft zelf ook een single uitgebracht. En daar gaan we even over praten. Verder hebben we natuurlijk het. Uh, het uh... Al onbekende popstar nieuws. Of in ieder geval het entertainment nieuws door uh, popstar Henry. Ja, over zullen we het daarover hebben, natuurlijk. Ja, dat, dat uh, inderdaad. Dus uh, we hebben een druk hey uit. Uh, ja. Misschien dat hij nog even tijd had. Hij was, zoals ik al zei, druk met de schep bezig. Dus het kon zijn dat hij geen tijd had. Maar zodra als dat wel zou zijn dan konden we nog even spreken. Dus wie weet... zo meteen live hier uh, bij Entertainment4U. Je kunt nog steeds bellen naar, uh, naar... onze studio 023 573 0393... voor een uh, gezellig babbeltje. Of misschien wel... een verzoekje. En uh, dan schrijven naar onze hyspagina www.entertainment4u.tk En toen was het even stil. Ja, het was even... 20 jaar. ZM... Nou, nog even over. Dit, dit is ZFM. 20 jaar. Dit ZFM. in Zandvoort. En jij bent erbij. Jeroen van der Boom met Jij bent zo hier op CFM Zandvoort. En het is weer tijd voor een volgende plaatje natuurlijk. Shakira met Whatever Whatever. Van Shakira hier op CFM Zandvoort. Zometeen hebben we Astrid Schuurmans, hè Pascal? Ja, die gaan we zo meteen bellen. En ik heb zojuist even een sms gekregen van een luisteraar. Of we even het woord pindakaas in de, in de eten willen gooien. Nou, bij deze: Pindakaas! Pindakaas! Hey, en ik heb... Uh, ze blijven sms'en. Ja. Ik heb een leuke plaat uitgekozen voordat we... We gaan uh, zo meteen natuurlijk Astrid bellen. Maar eerst heb ik een leuke plaat uitgekozen. Het liedje Amsterdam, Amsterdam. In duet met Kijk. Lange Frans en Baas B. En met, samen met uh, René Vroger. Dus we gaan lekker luisteren. Moken, moken. Ja, Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam. All right. Lange Frans, Baas B en René Vroger. Hier op CFM Zandvoort. Goedenavond, boys. Goedenavond. Hey. Daar komen, dat ken je meteen horen De stad waar mijn vader en mijn opa zijn geboren Van die oude Westentoren tot die mooie Albert Kuit We zijn geen binnenvetters, nee we gooien het eruit En ik kan overal naartoe, maar hier ben ik thuis Mijn plek onder de zon, hier staat mijn eigen huis En we flowen hem door mokom als de Amsterdam in het rijden. Jij geef mij maar Amsterdam, maar want dat, dat is mooier dan Parijs Amsterdam, Amsterdam Ik van, en Basie B, die weet er ook van. Ah, ah, ah, ah. B in het huis, en we spitten hem met vrogen Met lange armen, zij ja we nemen het weer over. Een kwestie van geloven, nee, ik voel het in mijn hart. Wat voel je dan, Bart? Het is de liefde voor mijn start. Van mijn kitties op mijn Het tot mijn is op de gang. in in de Jimmy, en we naar naar boomen Van die mensen uit tot Rotterdam, en dan maar weer terug. De maar deze is voor onze gang, we je ja. handen in de lucht. Amsterdam Amsterdam. Is alles Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam en bestaat Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam is de stad waar Amsterdam. Alles gaat. Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam iedereen die weet Amsterdam waar. Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam wat je zoekt, overal, in overvloed hey! Amsterdam je René, vroeg en lange Frans Amsterdam, Amsterdam En we zijn overal de man schreeuwen vrij Wat hard is het? Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam Er is van alles aan de gang in de stad bestaat al eeuwen lang Amsterdam Amsterdam Het is de stad Handje in de lucht. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Het is zo'n mooi nummer. Ik vind ja, het is echt en mooi. En dan moet er we weer doorheen gepraat worden. Ja, het is mijn persoonlijke mening hoor. Ik vind het zonde van het nummer. Precies. Ja. Iedereen zijn mening toch? Ja, ja, zeker weten. Ja, in ieder geval in te brengen. Dat uh, ja, natuurlijk wel. Maar um, ja, het is tijd voor een interview, hè? Ja, het is tijd voor een interview. We hebben er live in de uitzending, dames en heren. Astrid Schuurmans, goedenavond. Hallo, Goedenavond. Hey Astrid, Hi. leuk dat je even tijd hebt gemaakt om ons uh, gezelschap te houden tijdens deze uitzending. Uh, ja. Astrid Schuurmans, ja, de zus van, hè? Zul je wel ja. vaak te horen krijgen, of niet? Ja, dat klopt. Maar ja, het is ook zo, hè. <laughs> ja, maar het is nu niet alleen de zus van, want uh, je bent je eigen carrière behoorlijk aan het, uh, aan het uitbouwen. Ja, dat klopt. Heb ik ja. uh, zo'n beetje hier en daar uh, gelezen en uh, ik heb wat onderzoeken gedaan naar uh, wie Astrid Schuurmans is. En, ja. En uh, je bent al een tijd bezig, hè, met uh, optreden? Ja, dat klopt. Ik ben, uh, ja, toen ik een jaar of zestien uh, was, ben ik eigenlijk al begonnen mm -hmm. met uh, het podium beklimmen. Ja. <laughs> <laughs> Ja, en uh, ja, daarna, uh, ik heb eerst in een rockbandje gezeten, een plaatselijk rockbandje. Daarna heb ik uh, een aantal jaren, een jaar of drie, vier, samen met mijn broer gezongen, met René. Mm -hmm. En daarna ben ik uh, in een beroepsband, in een kofferband gaan zingen. Dat was over het algemeen ook wel, ja, rock, maar ook Nederlandstalig, eigenlijk alles allround. En dat is en, de band die je noemt, Big Nick? Ja, ja. Ah, oké okay. en dat, dat, dat, dat was een grote kofferband. Ja, ja, wij waren, uh, ja... Vier, in die tijd vier à vijf keer in de week weg. Dus het uh, was heel leuk. Ja, heel als leuk band zijnde is dat er erg sterk, ja. Ja, dat klopt. En was dat landelijke optreden of in een speciale regio, de, regio of provincie? Nee, dat was wel echt landelijk. Ja, we zaten wel heel veel in de Achterhoek. Met bruiloften en dancings en, uh, ja. okay. en ja. Oké, uh, en uh, daarna ben je eigenlijk uh, zelf solo begonnen, hè? Nee, ik heb daarna nog, uh, ja, ik heb van alles nog gedaan. Gewoon echt ja, leuk gezongen. Ik heb in het koor van Walter Kroes nog gezongen. Of ja, koorwerk ook sowieso in studio's. Mm -hmm. Ik heb nog in alle dertien janken, heb ik nog een, uh, een tijdje gezongen. En vanaf vorig jaar, ja, eigenlijk bijna een jaar geleden, heb ik eigenlijk de stap genomen om het solo te proberen. Voorheen heb ik eigenlijk solo nooit echt iets geprobeerd. Oké, okay, en toen kwam uit, kom dan bij mij? Ja, kom dan bij me. Dat had ik wel al jaren terug al ooit uh, geschreven. Mm -hmm. En uh, ja, die hebben we vorig jaar uitgebracht. En, en die heeft ook een hele mooie plaats behaald in de top 100, hè? Wat zeg je? Die heeft ook een hele mooie plaats behaald op de top 100 voor een eerste single. Ja, ja. Uh, nummer 24 heeft hij behaald volgens ja. mij. Ja, 24 ja. inderdaad, ja. Nou, ja. voor een eerste single, ik bedoel, in de Nederlandse, in de Nederlandse muziekwereld is dat op zich best sterk. Want ja. er is zoveel op de markt qua Nederlandse muziek. Ja, ik stond, er ook echt, uh, ik stond er ook echt van te kijken. Dat is iets van, hoe kan dat nou? Maar ja, goed, ja, wel heel erg leuk. Ja, en Laten toen... We hopen dat de nieuwe single ook, uh, dat het ook zo goed gaat doen. Ja, 8 januari hebben jullie de nieuwe single gereleased, hè? Ja, klopt. Wat, wat is de titel van de single? Ik ga verder met mijn leven. Ik ga verder met mijn leven. En ja. heb je die ook zelf geschreven? Of, uh, ja, is... heb ik ook zelf geschreven. Oké. Okay. En, en wat zit er in de toekomst aan te komen, albumpje? Uh, ja, wie weet. Uh, wel vaak de logische volgorde. Maar uh, daar zijn we nog niet mee bezig. Hmm. Er, er ligt nog wel een single klaar. En uh, ja er, er gaan nog een, een aantal leuke dingen gebeuren in ieder geval. Oké. Okay. Kun je een klein tipje van de sluier oplichten? Uh, dat mag ik nog niet. Oh, dat mag <laughs> Aan, aan ons het is niet wel. Geheim, maar het, het komt heel, heel binnenkort. Uh, wordt het sowieso wel bekend wat er gaat gebeuren. Maar ik mag er eigenlijk nog niks over zeggen. Oké, okay. maar ga, ga je dan zodra je wel wat mag zeggen. ons even een mailtje sturen zodat wij uh, het kunnen gaan vermelden wat je van plan bent? Ja, dat is goed. Oké, okay. dat doe ik. <laughs> ja. Astrid, um... Astrid, een tijdje geleden hadden wij jouw broer ook in de uitzending. Ja. Maar toen vroegen wij. Komt er misschien een duet tussen jullie op een CD uit? En toen ja, zei hij: dat vind ik wel leuk, maar wat vind jij? Wie weet. Wie weet, heeft het iets te maken met waar ik het eigenlijk niet over mag hebben? Oh, <laughs> heb ik je goed druk hè? ja, nou ja goed <laughs> nee. die link die hadden we al gelegd, maar ik bedenk okay. we gooien het nog niet in de eten, houden we houden het nog eventjes uh, houden we het nog eventjes achter de hand. Maar nee, maar... Nou, het is allemaal nog niet zeker, dus daarom is het ook eigenlijk heel moeilijk om er wel of, of ja. ja iets over te zeggen. Het is het zit in de pen en uh, we hebben zelf we hebben zelfs iets van, nou dat vinden we heel erg leuk om te doen samen. Mm -hmm. Ja, want er zitten ook nog uh, ja een aantal kanten aan, ja waar we ook rekening mee moeten houden en uh, ja, ja, dat is dan toch de zakelijke kant. Ja, René, die heeft natuurlijk een overvolle agenda. Ja, plus we hebben allebei een ander management natuurlijk, hè. Oh ja, oh ja dat is nog, een, ja, dan heb is je dus nog een... Dan heb je nog een hele hobbel te gaan. <laughs> ja. Zullen we maar zeggen. Ja. Hey, maar voorlopig ben je dus nog lekker solo bezig met, uh, met je nieuwe single. Hoe, ja, uh, hoe eigenlijk gaat het? Heb ik net begonnen, hè. Ja, hoe gaat het ermee? Heb je al, uh, hoe, wat zijn de reacties? Nou, de single is wel al uit, alleen de videoclip is nog niet klaar, dus ik denk dat het dan pas echt gaat leven. Mm -hmm. Want ja, dan kan hij natuurlijk, uh, ja, de videoclip, dan leeft het toch weer net iets meer natuurlijk ook onder de mensen als mensen een videoclip zien. Maar zover ik het nu hoor en zie via hives en internet en zo, uh, ja, wordt er wel goed op gereageerd op het nummer. Er staan toch wel aan veel lijstjes uh, waar ik uh, gekozen ben door de luisteraar, dus ja. Yeah. Dus dus het het is wel al in ieder geval. Het ziet er goed uit. Ja, ik, ik hoop dat hij het net zo gaat doen als ze komt dan bij me. Dat zou mooi zijn, ja. Wij, wij gaan hem in ieder geval even draaien hier. Om hem uh, even te laten horen. En ja. Uh, ja, ik vind persoonlijk zelf een heel mooi nummer. En uh, ik hoop dat, uh, dat je er grote ogen mee gaat gooien. En ik uh, ook. <laughs> zodra uh, de nieuwtjes uh, weer uh, vrijkomen, mogen we je dan nog een keer terugbellen? Natuurlijk. Ja. Om dan eventjes verder te praten over uh, alle dingen die je nog gaat doen. Zo is het. Oké. Okay. Hey, bedankt voor je tijd. Jullie ook bedankt. We gaan je single draaien bedankt. en we wensen je nog een hele fijne avond. Oké, okay, jullie ook. Dankjewel. Dag. Hoi. Doei. Astrid Schuurmans, de zus van uh, René Schuurmans, was dat met een ontzettend gezellig nummer. En uh, wij hoorden gisteren op de radio uh, dat uh, ja, de in de politieke rommelt het natuurlijk weer. Er ja. is weer van alles aan de gang. En er is één iemand die uh, uh, de in gedachte, of in ieder geval, wil gaan starten met een eigen politieke partij. Nou, wij willen daar natuurlijk bovenop zitten. Dus we hebben meteen even gebeld. Ik zeg, goedenavond Johan Vlemmings. En toen was het schil. Heel... En toen was het schil. Andere. <laughs> Andere schuifje. Johan, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Kijk, daar was je. Ja, we bellen je eventjes over je, over je politieke ambities. Ja, leuk hè? Ja, ja, ja, ja. zeker leuk. Ik ben benieuwd wat voor partijen je gaat oprichten. Nou, ik, ik kan je zeggen, we hebben al eerder aan de verkiezingen meegedaan. In 2002 voor de eerste keer. Ja. Dus al, we hebben twee semesters meegedaan eigenlijk. En uh, we zaten toch vrij aardig, we kwamen zelfs bij de eerste keer uit met de studentenverkiezingen op vijf zetels. Helaas is er uh, uiteindelijk weinig overgebleven. We hmm. beginnen nu met de, de gemeentepolitiek, dus uh, gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart zijn we erbij in Eindhoven. En als we daar een zetel halen, en dat verwachten we eigenlijk wel zeker, stormen we door naar de landelijke politiek. En ik ga met de Partij van de Toekomst in 2011 uh, weer meedoen. Oké, okay. <lacht> dat klinkt heel erg... Uh... En wat houdt de partij in? Nou, je kunt. Misschien is het beter, want er zijn natuurlijk heel veel dingen, we willen een verbindende factor zijn tussen de partijen. Duidelijkheid natuurlijk, we hebben natuurlijk heel veel punten op verkeer, veiligheid. Maar je kunt bijvoorbeeld iets kijken op www.pvtt.nl of op johanvlemix.nl En dan zie je ons partijprogramma staan voor de gemeentepolitiek. Maar een beetje die richting, zoeken we ook in de landelijke politiek. Oké, okay, maar als we jullie mogen plaatsen, zit je dan links, rechts, midden. Nee, we zitten een beetje in het midden. Kijk, we zijn niet zo'n uh, zo zo partij die overal tegen is. Je, je moet in deze wereld moet je gewoon samenwerken. En met samenwerken bereik je het meeste. En uh, de, vandaar dat we ook een beetje in het midden. Onze kleur is ook een transparant. Uh, we, willen niet, uh, nee, we willen gewoon zijn voor de mensen waar we nodig zijn. Okay. En dat, uh, dat kan betekenen gewoon op, op alle punten. Oké, okay, en wat, is nou, wat vind jij een van je belangrijkste speerpunten in jouw programma? Nou, wij willen uh, gratis openbaar vervoer, hebben we bijvoorbeeld nu in Eindhoven staan, maar uh, ja, landelijk natuurlijk, uh, duidelijkheid, uh, meer, ook wat meer blauw op straat, we willen de stad Necropolis bouwen en het uh, is ja. Uh, ja, dus ook, ook gewoon net even wat anders als we andere partijen mee aankomen. En kun je uitleggen wat die stad Necropolis inhoudt? Ja, necropolis is, ja, de necro zegt wel, uh, dan ben je er eigenlijk niet meer. Ja. Kijk, om respect voor, voor, voor mensen toch uh, te houden. Kijk, heel veel mensen worden nu ook gecremeerd, maar heel veel, uh, je hebt natuurlijk ook veel mensen die begraven willen worden, maar het begint gewoon uh, erg moeilijk te worden. Het begint ook wat minder plaats te komen en de mensen, we willen daar een speciale stad voor bouwen. En ook, je kunt daar op je eigen manier, als jij zegt, ik wil zo te aardig gesteld worden, kun je allemaal regelen. Dan je in een piramide of in een uitstort e begraven worden, kan allemaal. En het middelpunt van die stad is een hele grote toren, waar je bij wijze met 40.000 mensen tegelijk in kunnen. Je kunt dan bijvoorbeeld nog mensen blijven bezoeken. Bijvoorbeeld, het uh, nou, ligt op uh, etage uh, 50 of 60. Dus gewoon een hele grote. Gewoon net, net uh, iets anders. En Johan, hoe, <laughs> zie, hoe, zie, hoe je, zie jij jezelf dan? Nou, ik, hoe bedoel je? Oh, als, jij, als jij er niet meer bent, hoe, hoe wil jij dat zelf? Nou, ik heb zelf een andere manier. Ik wilde met een oranje raket om de aarde. En dan elke, keer kom ik, elke dag kom ik weer een keer voorbij. Met een oranje zwaarlicht erop. Met een raampje ervoor kan ik dan een beetje naar buiten kijken. <laughs> Dat is een hele mooie. Die is heel goed, jong. Ik hoorde ook een weddenschap, hè? Dat je, als je geen twee zetels of één zetel had, wat zou je dan gaan doen? Ja, ik, ik heb de vorige verkiezingen ook meegedaan. Uh, toen uh, hebben we een wedstrijd met Radio 50 jacht afgelopen. Ja. Uh, van als ik het niet haal, dan maak ik een voetreis naar Rome. Nou, ik heb het niet gehaald, dus ik ben naar Rome gelopen. <lacht> en ik heb nu even gezegd van als ik ja. dit keer niet haal, maar ze moeten me wel helpen dan. Want anders gaat je gaat deal niet door. Want je moet natuurlijk wel van twee kanten komen. Ga ik een voetreis om de wereld maken. En dat denk ik vier jaar en twee maanden voor onderweg. <lacht> <lacht> Oké, okay, dat is. Hé, uh, <lacht> hey, maar even, even dan het iets totaal anders. Dan denk ik even verder. Want je bent ambitieus, je hebt mooie plannen. Stel, je wordt. Straks premier? Dat kan me helemaal niet worden, want ik geloof niet dat er überhaupt iemand zit te wachten dat ik premier wordt. Dus <laughs> we zijn er blij als we één zetel halen, maar premierschap. Nou, we, we wonen, ik, ik woon niet in de Efteling, dus ik geloof ook niet in sprookjes. <laughs> nee, maar even, even eventjes, uh, eventjes doordeken. We, moet, we, ga, zou je dan oververhuizen naar Den Haag of haal je gewoon een torentje naar Eindhoven? Nee, nee, nee. Als je je werk gaat doen, dan moet je ook gewoon in, in Den Haag moet je dan zijn. En dan zul je ook je werk moeten gaan doen. Oké. Okay. <laughs> nou, leuk om je even hierover te spreken. Ik zie jullie Roy nog een vraag. Ja, uh, Johan, je bent natuurlijk ook bezig met de tv-zender, hè? Ja, johan Flemings Studio. Uh, ook live dat kun je trouwens allemaal zien op studioFlammics.tv of uh, uh, online tv kijken.nl. We zijn ook op, uh, johan .tv. op daar Dan zie je ook wat ik vanavond kan doen met live. Is betsleden, toch? In Kruisland en dan maken we een programma met je Slee naar beneden. En dan ga ik zo meteen presenteren en je kunt je live op onze zender zien nu zo meteen. En dat gaan we zeker volgen. Johan, de camera's staan altijd aan hè, in de studio, om het zo maar hey, te Johan, zeggen. Ja, altijd, 24 uur per dag. Maar nu dan hier vanuit Kruisland draaien we je, je live. Nou, heel erg leuk. We gaan zeker uh, eventjes kijken. kijken ja. Kun je nog even een keer de website noemen, Johan? www.studiovlemmix.tv of johanvlemmix.tv. Oké, okay, nou Johan, wij gaan in ieder geval kijken. Veel plezier vanavond en uh, we spreken je uh, volgende week of die week erop voor jouw uh, carnavalskraker. Ja, helemaal super. En uh, ik wens je in ieder geval veel plezier vanavond. Dankjewel. Oké, okay, fijne Hoi. avond. Succes met je rondreis. <laughs> FM. In 2010. Al 20 jaar. Een zee van muziek. En een golf van informatie. ZFM. So En ja, dat kan ook wel eens gebeuren dat een cd'tje over want wij slaan nog wel met uh, cd's. Um, ja. En we gaan uh, eventjes uh, richting uh, popstar Henry met het uh, ja, showbiz nieuws en, um, en, en, en we gaan uh, langzaam uh, naar, um, ja, naar hem toe. Ik wou bijna, we gaan langzaam naar Johan toe, maar het is natuurlijk gewoon popstar Henry. Goedenavond Henry. Dag, eh, hoi, dag luisteraars, goedenavond. Goedenavond, goedenavond Ruim, Pascal en eh, Rudy. Goedenavond. Dag Pascal. <laughs> hey, hoe gaat het ermee? Ja, prima. Hè? Ja goed, er zijn minder leuke dingen, maar er zijn ook leuke dingen daar ik, te vertellen. Ja, laten we, het, laten we het voornamelijk vandaag eens even over de leuke dingen hebben. Weet je wat leuke dingen? Nou, ik, ik, daar gaan we zonder mee doen. Ja, ik wil even vertellen dat uh, ik vandaag naar begrafenis ben geweest van Welle Teunissen. Ja, ja. Waar we het vorige week over hadden beschrijven van, uh, van Mississippi, van Pushy Cat. ja uh, die is vandaag begraven, dus dat was even minder. Maar ja, aan de andere kant denk ik van, nou, hij heeft toch iets betekend voor, uh, voor Nederland. En uh, goed, op een gegeven moment is het zijn tijd geweest, maar zo zullen onze tijd allemaal een keer komen, denk ik. Hè? Ja, precies. En nee, wat ik heb begrepen, is het niet een heel lang sterfbed geweest, toch? Nee, nee, nee. Hij, is, uh, hij was voor een begrafenis in Engeland. Mm -hmm. En uh, toen was even ergens wat wezen eten, hè? toen kiept hij niet om. Ja. Zoals we dat hier in uh, Limburg zeggen, omkiepen. Uh. Ja, ja, ik, ja, ik ben een Limburger, dus ik ken het. Ja, ik ken het. Dus. Maar ja, dat soort dingen kunnen gebeuren. En dat kan mij ook gebeuren en dat kan iedereen gebeuren. Ja. Hij is 67 jaar geworden, dat is natuurlijk vrij jong nog. Maar aan de andere kant denk ik van ja, het, is, uh, het was zijn tijd waarschijnlijk. Ja. ja, het was een tijd en uh, hij heeft wat moois achtergelaten. En dat uh, kunnen we allemaal in gedachten ja. houden, hè. Precies, dat dacht je er ook. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou een, een, een, niet zo'n prettige dag is. Zo'n uh, zo dag uh, die nou, ik, ik heb er natuurlijk allemaal een plaatje gegeven. En ik denk dat... Uh, ik kan er vrij goed mee omgaan. Dus uh, op zich is het natuurlijk zo. Het is het schrijven van een van mijn songs. En, uh, wat dat betreft zal ik altijd uh, een goede herinnering aan hem blijven houden. En dat vind ik heel belangrijk. Ja, ja hij blijft in ja. je hart. Zeker weten. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Even iets heel anders. Popstars. Ja, ja, popstars natuurlijk. En dat was natuurlijk het gesprek van de dag gisteren. Mm -hmm. En ik denk als ik kijk naar de uitslag, dat is precies het uitslag die ik voorspeld had. Ja. In deze volgorde. Dus, maar ik denk niet dat ik alleen dat gedaan Ik denk dat iedereen het wel voorspeld had, op deze wijze. Ja, ja ik denk het ook. Het was, uh, het, was vrij, uh, het was vrij duidelijk al. Het was voorspelbaar. Ja, ja goed, laten we aan de andere kant laten we eerlijk zijn. Ik weet natuurlijk als geen ander dat de druk die op je heerst... Dat het natuurlijk gigantisch is. En dat is denk ik een beetje... Kim een beetje fataal geworden. Mm -hmm. Want hij is de stem kwijtgeraakt. We Nou, dat zijn allemaal dingen... Als je druk hebt en stress hebt... Dan staat het als eerste staat het op je stem. Ja, ja nou, precies. Dat is, dat is bij haar dus ook gebeurd gisteren. En dat is heel loerig. En Maar ze hebben een geweldige stem. En daar horen we gegaan in meer van. Want ik, ik, die heeft een heel aparte stemgeluid... Dat ik uh, dat gisteren eigenlijk een beetje gemist heb. Ja, vaak, vaak hoor je van mensen die niet winnen... Hoor je meer als de winnaars, hè? Uiteindelijk een man, maar ik vind West wel heel erg goed hoor, hij, uh, hij heeft toch een eigen sound uh, en hij kan verrekkend goed zingen. Ja. Dus uh, nee, wat dat betreft, uh, ik denk dat, uh, dat West op een gegeven moment hele hoge over gaat voor in Nederland, ja. absoluut. Ja, mijn mening is alleen dat hij over moet gaan naar Nederland. Wat zeg je? Mijn mening is uh, dat hij over moet gaan naar Nederlandse muziek. Ja, natuurlijk zeker weten, dat weet hij natuurlijk zelf ook wel en uh, we zullen de producers ook wel weten. Mm -hmm. Hij heeft natuurlijk een, uh, ja, een hele slechte Engelse uitspraak, dat is gewoon niet goed. En, uh, hij heeft natuurlijk heel goed gezongen. Kijk, hij heeft een hele goede stem. Maar het is een jongen die uitermate geschikt is voor het Nederlandstalige lied, hè? Absoluut. Ja, ja precies. Ja, echt een, ja, ik heb het gisteren gezien. Echt een onwijs mooie stem. Ja, hij is gewoon, hij is gewoon een hele goede stem. Ja. Zou ik zeggen, qua Engelse uitspraak was Kim natuurlijk stukken beter dan Wesley. Maar gewoon qua performance, qua uitstraling, qua zingen... Uh, ik denk dat Wesley de rechte winnaar is, absoluut. Ja, ja, ik ben het helemaal met je eens. En natuurlijk hebben we natuurlijk ook gezien dat... Uh, ik weet niet of je dat gelezen hebt... Dat red uit elkaar is. Ja, we hebben het net al even genoemd. Ja, ja dat is uh, wel een uh, gevoelig onderwerp, altijd wel bij popstars geweest, hè? Van de duidelijkheid ja, van uh, het begeleiden van, toch? Daar heb je ja, zelf uh, ook al een keer kritiek gehad op uh, in een weekblad uh, of in, uh, in het rollerblad Party, toch? Ja, dat klopt en dat is natuurlijk ook wel terecht. Ik denk, wat, wat hier dus ook veel, als je, als je het hele artikel leest in, uh, in de Telegraaf van de afdeling privé. Dan zie je ook weer weer dat uh, de begeleiding naar popstage, naar popstage avontuur is gewoon ontzettend slecht bij SBS. Vind ik gewoon jammer, ik vind SBS nog steeds een hele goede omroep. Ik vind het een geweldig programma, de mensen die erin werken zijn ook uh, geweldig mee gewerkt. Maar uh, dat mensen in een zwart gat vallen, dat is naar mijn mening gewoon helemaal niet nodig. Dat, dat, die mensen moeten gewoon begeleid worden. Die zijn maanden, en wat Nens gisteren ook zei, die zijn een half jaar bezig met deze de hele show. En opeens is er gewoon helemaal niks meer. Er wordt helemaal niks meer voor je gedaan. En, nou, denk ik wel voor, eh, uh, voor waarschijnlijk wel. Maar voor andere deelnemers gebeurt er gewoon helemaal niks meer. En dat vind ik zo jammer. En, nou, zien we, ja, de red, die valt uit elkaar door ook weer gebrekkige, uh, begeleiding. En, uh, nou, ik vind het gewoon, je speelt met mensen op die manier. En die, die mensen hebben het helemaal niet verdiend. Die hebben er zich al ingezet voor de kijkcijfers. En mensen hebben erop gestemd, die hebben op resemest. Op op en opeens is het afgelopen. En, ja, ik ben bang dat het met. Uh, met met wedstrijden zal het niet zo gauw gebeuren. Maar met andere deelnemers gebeurt dat waarschijnlijk wel. Die vallen gewoon in een gigantisch gat. En uh, ja, ik ben niet wat daaruit gaat komen verder. Ik snap dat, ik snap dat ook niet. Want ze zijn, uh, dus worden natuurlijk al weken gepromoot. En ja, het, het, het, ja, ja. Er, daar is gewoon zoveel uh, mee te doen. En uh, er wordt gewoon helemaal niks mee gedaan. Dat, uh, ja, maar, maar, ik snap helemaal niks van. Ja. Maar zit, zit je nog wel onder contract dan? Want dat vraag ik me af. Als je, want je hebt natuurlijk zelf deelgenomen. Als je eenmaal uit de show bent, heb je dan nog contacten met SBS of ben je dan uh, gewoon vrij? Jawel, nou je bent niet helemaal vrij. Je hebt, uh, je hebt de verplichting, en er was, dat er, zo was dat bij ons, om mee te werken aan een aantal uh, programma's. Die hebben dus uh, zeggen: nou dat programma, daar moet je naartoe, daar heb je een interview, daar heb je een interview. Nou, daar ben je dus wel verplicht om daar naartoe te gaan. Nou goed, op zich is dat helemaal geen probleem. Uh, daarnaast heb je, uh, bij ons was het twee of drie maanden, uh, mocht, je, mocht je dus geen... Uh, ...contact hebben met een manager of met een boekingskantoor of met een platenmaatschappij... Uh, ...want SBS heeft de eerste, in eerste instantie de eerste, de eerste keuze om iets met jou te doen. Ja. En wat ja. doen ze dan vervolgens niet? Uh, vervolgens gebeurt er dus echt helemaal niks. 0,0. Ja. Mm. Ik heb het geluk gehad, natuurlijk ja, ik was niet de jongste meer... ...en ik heb ook gevraagd, jongens kan ik niet op een gegeven moment van aan de gang gaan... Uh, ik, uh, ...ik wil graag op een gegeven moment nog een carrière opbouwen. Nou, daar is men dus vrij coolant in geweest, dat moet ik wel zeggen, en ik kan alle kanten op, Maar begeleiding vanuit SBS, helemaal niks, 0,0. En ik denk van, ja jongens, wat dikke Ik kom op, hey. dat zijn mensen die hebben jullie kijkcijfers geholpen. Die hebben jullie een hele hoop geld binnengebracht, en dat vind ik ook goed. Ik sta 100% achter het programma nog steeds. Maar het zijn wel mensen waar je mee werkt. Het zijn mensen die op een gegeven moment een stuk van hun leven gegeven hebben... Om een carrière op te bouwen, en daar worden we het beter van, maar SBS natuurlijk ook. En een beetje begeleiding, ik zeg een, een paar maanden. Nou, ik denk dat het een kleine moeite is om dat te doen. Ja, precies. En dat ben ik helemaal met je eens. Hey, ik wil even overstappen naar een ander onderwerp. Het is weer de hele week uh, RTL Boulevard. Gaat het alweer de hele week over vader Abraham. Wat vind jij er nou van? Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb het niet helemaal gevolgd het hele, het hele, het hele verhaal. Ik heb er natuurlijk wel een, een eigen mening over. Ik denk dat vader Abraham uh, van het nederlands lied. Uh, hier in Nederland uh, ontzettend veel betekend heeft. En nog steeds betekend. Uh, hij heeft hele leuke dingen gedaan. Maar om te zeggen van hij schrijft de nummers die, die geschikt zijn voor het Songfestival. Ja daar zet ik toch wel mijn vraagtekens bij. Ja, ja, maar dat vind ik ook maar... wel op, zich, op zich wel terecht. Maar als ik dan kijk, zoals de afgelopen weken, dan, uh, ik heb dan RTL Boulevard een beetje te volgen. Ja, Albert Verlinde, die die die, vindt die man gewoon echt tot op zijn bot af. En dan vraag ik me echt af, ja, waarom ontstaat dat? Maar... Uh, hoe denk jij daarover? Uh, nou, ik heb, het, ik heb het verhaal niet gelezen. Uh, ik vind op een gegeven moment gewoon dat er diverse muziekstijlen zijn... Uh, die niet altijd mijn stijl zijn en waar uh, ik zeg nou daar hou ik helemaal niet van desondanks, ik denk dat, dat het heel belangrijk is om respect te hebben voor de mensen die uh, iets anders doen dan jij gewend bent dus ik denk dat dat een stuk respect op zijn plaats is, uh, hij heeft natuurlijk heel veel bereikt al, uh, en met modder gooien en uh, je ongenoeg kenmer maken omdat jij niet van zijn stijl muziek houdt niet van zijn stijl schrijven houdt ja, daar vind ik een beetje laag bij de grond, dat is nergens voor nodig naar mijn mening ja, Henry, um, ja. Ja, dat, dat plaatje is, dat klinkt natuurlijk uit zijn mond heel erg saai om het zomaar te zeggen. Maar um, ja, er gaan natuurlijk zoveel deelnemers aan meedoen. Ja, ja. Die worden begeleid door een bekende Nederlander. En daar, wordt pas dat liedje uit, uh, daar komt pas dat liedje uit. Maar als, als het liedje door een band wordt gespeeld op een totaal andere manier... dan is het liedje al helemaal anders. Zou het dan wel positief worden? Uh, nou, een groot deel van het liedje... Uh... Je hebt de tekst, je hebt de melodielijn en dan heb je de uitvoering en de arrangementen. Uh, en ik denk dat de wijze van arrangeren, de wijze van het tempo, uh, dat, dat, dat beïnvloedt ontzettend veel de sfeer van een nummer. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat uh, daar, daar zijn heel veel mogelijkheden bij ja, absoluut. Zoals Lux, uh, die Frans Bauer, en dat is gewoon een complete band, met uh, allemaal uh, vrouwen die uh, zingen en die gaan gewoon voor knallen en die gaan gewoon hun eigen stijl ervan maken. Ik denk dat het dan alweer een heel, heel ander uh, verhaal is. Uh, dat, ja, dat zullen we moeten afwachten. Ik, ik, ik heb geen idee wat we ervan maken. Nou, normaal gesproken staan uh, nummers die geschreven zijn. Er zijn arrangementen bij die, die zijn vastgelegd. Dan zul je volgens een bepaald stramming moeten, moeten werken. en zul je moeten hou, houden aan uh, de wijze of zo, zoals het nummer geschreven is. Ja. Dus Erg er veel uh, naar links of naar rechts heb je natuurlijk niet. Je zult toch in, in de lijn van het nummer moeten blijven spelen. Absoluut. Ja, Zeker. Tot slot, um, ja, de beelden en geluidsaward zijn uitgereikt. Ja. Waaronder uh, Carlo en Irene hebben met hun tv-kantine. Uh, <laughs> ja, ja, hebben ze toch uh, die prijs gewonnen en het eerste award? En ze zijn echt trots. Je zou ja, morgen ah, ook ah, wel. Natuurlijk, ja, natuurlijk, terecht. Ja, absoluut. Ik, vind het, ik vind het een compleet terecht dat, die, dat ze gewonnen hebben daarin. En uh, ja, het zijn jouw favorieten, natuurlijk ook, hè? Ja, ook. Maar ik verkeer er ook hetzelfde verhaal. Mooie woord. Uh, Vuurzee was ook heel erg populair, hè? Mark Marie. Mark Marie ja. heeft een prijs gewonnen. Ja. Dus uh, ja, helemaal, uh, helemaal ja, super. Ja. Is het terecht? Uh, ik denk het wel. Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk niet dat we daar, iedereen zal zijn eigen mening over hebben. Maar als we iedereen zijn eigen mening zouden laten moeten laten gelden, dan, uh, dan hadden we 25.000 25 winnaars. Ja, dan weet je ook niet. Ja, en het is gewoon ook echt een puur een, een vakprijs, je kan er niet voor stemmen, Je kan er niet. Er is gewoon een jury uit het vak en, en dan wint gewoon de beste. En ja, RTL komen er dit keer wel heel goed uit. Ik denk het ook, ja. Dus uh, ja goed, dit keer hebben ze we zijn ze hebben goede programma's, en, uh, dus dat, dat, dat wordt nou op een gegeven moment dan gemarneerd. Ik, ik vind het prima, ik heb er wel respect voor. Nou, helemaal goed. Daarom? Henry, mogen we jou weer bedanken? Ik wil nog één dingetje zeggen. Nee, hè? Natuurlijk, zeg het eens. Het nummer waar je Wesley gisteren gewonnen heeft, hè? Ja. Kwam het jullie, jullie niet bekend voor? Nou, je, uh... ik heb wel zitten denken ja, maar. Vertel. Zal ik jullie op een gegeven moment even vertellen waar het nummer vandaan komt? Nou, vertel eens. Worden we het graag? Dat, dat komt uit The Lion King. En het nummer heet You Raise Me Up. En we moeten kijken die film The Lion King, daar wordt het nummer 1 gezongen. Oké. Okay. Ja, dat is wel even, even nieuws. Dat is gewoon een cover. Dat wisten jullie niet? Nou ja, ja ik kan het, wel het, het kwam wel bekend lezen. voor, maar ik, uh, ik, had niet, nee, ik had het niet kunnen plaatsen ja. nog. Nou, dan kijk je gewoon op YouTube en dan, klik je, dan tik je dat gewoon in, uh, You Raise Me Up. En dan kom je bij The Lion King uit en dat wordt het nummer uh, geweldig gezongen, trouwens. Maar daar is dat nummer van. Ik denk dat het gewoon opnieuw gearrangeerd is, maar het is dus niet speciaal geschreven voor Westie. Absoluut dus niet. Oké, okay. nou dat is nog eventjes een nieuwtje. Hé, hey, Henry, ja. we gaan jouw plaat draaien met, samen natuurlijk met Josephine Hone. Ah, absoluut. Kondig hem maar het, even, ja, even, ja, even ja. aan. Dus, uh, ja beste luisteraars, uh, dan in, uh, het nummer uh, wat wij uh, laatst genomen hebben, waar een geweldige videoclip op uh, YouTube staat. Het nummer heet Carillon. Dankjewel, Henry, en Fijne. Uh, het was even stil. <laughs> ja, dat is het. Play Carrion and I sing the song, the one that always made us happy. Carry on your child. En daar gaat eventjes wat mis. Dat kan altijd. En dat is weer nummer twee vandaag. Ja, dat kan altijd gebeuren. Natuurlijk, het is live allemaal. U luistert nog steeds de Entertainment for hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En uh, ja, Pascal. Um, ja, er komt een nieuwe talentenjacht in Zandvoort. Ja, dat klopt. We gaan, uh, het wordt op, uh, er is een, uh, een uh, bedrijf dat op zoek gaat naar een, uh, naar een nieuw talent, een nieuw zangtalent. Uh, en, uh, voor de hele regio Noord-Holland en Zuid-Holland ongeveer. Je kunt nog steeds... Ja, heel, Nederland, heel, ja, Nederland heel Nederland toch? Heel Nederland mag meedoen. En het uh, wordt hier in Zandvoort gehouden in, uh, in Dansé. En uh, volgens mij lopen de, loopt het als aardig storm. Dus uh, als je mee wilt doen, zorg dat je er snel bij bent. Ja, mensen kunnen daar wel even wat informatie op vinden op www.entertainmentview.tk Ik wist niets van de liefde ik was toen, maar ik heb nooit meer zo'n mooie meid gezien.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 Ik en Simon waren dat. En uh, ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van onze uitzending. Ja, ik heb nog een kleine mededeling. Wilt u nou die clip uh, zien uh, nog een keer van Henry? Hè? Dat kan www.henry.fm. En daar kan u de clip helemaal luisteren. En wij zullen hem zeker volgende week na zijn interview nog een keertje draaien. En dan hopelijk blijft hij niet hangen. Ja, laten we het hopen. Volgende week eh, hebben we eh, al wat namen staan. Maar het is allemaal nog niet definitief. Dus we gaan nog niet verklappen wie we volgende week in de uitzending hebben. Maar het zou zomaar eens een hele grote artiest kunnen zijn. Ja, maar als je daar nou van op de hoogte wil blijven. Kan u altijd naar www.entertainmentforyou.tk En dan wordt dan lid van onze huis. En dan krijg je vanzelf wel een mailtje in je mailbox. Van uh, ja, welke artiest we hebben dan volgende week. In ieder geval over uh, twee weken gaan wij naar... Ernestine Ernstine toe. En uh, ja, naar haar fandag. En dat wordt ook alweer heel erg leuk, hè Pascal? Ja, ja ik kijk er naar uit. En we gaan live verslag doen. Dus, uh, en dan hebben we Rudy hier achter de knoppen. Samen ja. met een invaller. En wij gaan er gewoon live verslag doen uh, op de fandag van Ernstine. Uh, ja. ja, ben jij nou, nou gewoon Pamela Emerson fan? Of lijk je erop? Heb je grote borsten, mooi blond haar? En ben je heel slank? Meld je even aan via www.entertainmentforyou.tk Want wij zijn op zoek naar ja, de look-alike uh, Pamela Emerson ja. Die maar... mee in de Ferrari kan. Maar let op, heb je bruin haar, ben je bereid om ze te laten blonderen. En dat heb je ook, cup ja. A, en ben je bereid om een paar zonken <laughs> <laughs> erin te stoppen. Mag je natuurlijk ook gewoon deelnemen. Meld je bij ons aan. Of, en wie weet, of, ben, je, ja, of ben je man je kleed je graag als vrouw. Dat mag ook. Ja, ja, de, ja de, we gaan in ieder geval een, een <laughs> grote contest houden. Wil je deelnemen, meld je aan. En wie weet sta je bij ons binnenkort op de huis En dan uh, gaan we ja. kijken wie er gaat winnen. Johan Flemings is ook online. www.onlinetvkijken.nl En daar kan je ja, het live zien. Dat uh, nieuwe programma met hem op de slee. Nou, ik, ik, ik zie het alleen maar sneeuw. En die camera is helemaal wit gewoon. Nou, helemaal leuk. Ja, precies. Hey, uh, Danny, uh, Danny Christian, we hebben een tijdje geleden al een keer een uitzending gehad. Toen heeft hij er eigenlijk niks over gezegd. Dat is nee. wel een beetje raar. Maar toch, we gaan het, even, we gaan het volgende even doen. Ik heb uh, vandaag uh, de nieuwe single van Danny Christian gevonden op internet. En uh, dat is gewoon een koffer van een oude plaat van hem, alleen in een totaal nieuw jasje. Ik ben benieuwd naar dat jasje. Ja. Ik ben in ieder geval, veel plezier vanavond vanochtend, eet smakelijk en tot volgende week. Tot Zelfde tijd, dezelfde zender. Hoi. Hoi. In een cafeetje zat stil aan een tafel een meisje met giet haren Zoiets als zij zag ik